De gemeente wil inwoners fatsoensnormen bijbrengen door een verbod op het dragen van zeer schaarse kleding, op zonnebaden, en op, in op, op zonnebaden in het openbaar en op godslastering. Het weer, vanochtend eerst zon, maar geleidelijk neemt de bewolking vanuit het westen toe. Tegen de avond kan er wat regen vallen, de middagtemperatuur zal rond de 11 graden liggen. Dit was het NOS Show.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 Okay. 5.8 FM. En Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Ja, en dan is het, dan is het wel zo. Dan moeten Goedemiddag. We wel... Goedemiddag, Goedemiddag. Maar dan moeten we natuurlijk wel... De... Roemendaal ja. op 105.8 ah, Zo kan het wel even. Uh, Rustig aan, hè Ja, Het is pas twee <laughs> dat uur Dat weet ik ook. Maar ik ben even zoekende naar de enige echte juiste opener. En die wil dan maar niet uh, vlotten. Wat is dit nou toch allemaal? Nou, mee? ik zou zeggen, we gaan gewoon beginnen. Nou, wacht, even, wacht even, wacht even. Nee, toch maar niet. Nee, nee toch? Kijk, hè? Kijk. In één vond, keer. Twee frequenties live: Bloemenau 105, 8. Zandwoord 106, 9. Dit is zondag in Kamerland. Ja, goedemiddag. Welkom dus bij Zondag in Kennemerland hier bij CFM Zandvoort. Het is op dit moment zondag 24 oktober 2010. En het zonnetje schijnt hier in Zandvoort en waarschijnlijk ook de omgeving. Dus ik hoop dat dat de komende paar uren wel blijft. Blijf ook gekluisterd aan de radio, want wat hebben wij? We gaan kijken naar de eerste wedstrijd in de zaal van wat betreft het handbal. Dan heb ik het over de dames. ZTC speelt thuis tegen... Ja, en dan komt het. W.E. H-A-V-E. -E. Nou, dat, dat klinkt als we have. Alleen de letters W, H en V zijn met kapitalen. Dus ik weet nog niet helemaal hoe ik het moet uitspreken. Maar goed, in ieder geval. ZTC speelt dus vanmiddag tegen die partij. En het is de eerste wedstrijd in de zaal. En vanmiddag ook weer een classic concert natuurlijk. Hier om half drie. Daar uh, zal Joop van Nes nog het een en ander over vertellen. En verder gaan wij uh, ja, natuurlijk kijken naar het uh, nieuws. Uh, hier in de regio Kennermeland. De... De, hoe noem je dat? De uitslagen en de tussenstanden van de Ere en Eerste Divisie komen voorbij. En natuurlijk uh, muziek hier. Ja, uh, en je bent nog wat vergeten. Want ik ga oh ja, dan, ja ga dat zijn nog jouw even, dingen. <laughs> ik ga je het nog wel even helpen met aanvullen. Uh, we waren uh, ook, tenminste, ik was op pad met uh, boswachter Koen van Oostrom. Uh, die uh, ging iets vertellen over het, uh, het oude gedeelte van, uh, of het verboden gedeelte van de duinen hier in de buurt. En eh, ik was bij de presentatie van het, uh, ja, het kerstbeleving wat in december gaat plaatsvinden in St. Poort. En die kerstbeleving dat heet Mirakels. En Mirakels uh, daar, uh, had, uh, daar hadden ze donderdag dus de aftrap van. En daar gaan we dus uh, ook sowieso nog uh, aandacht aan uh, besteden. Dus dat is een beetje in, uh, in het kort uh, wat er allemaal gaat gebeuren. Nou prima, ik zou zeggen gooi er een plaat in. Ik hoorde het al, Karel Emerald kunnen we daarna weer fris van start. It's drawing me in magnetically to you. you haven't got forever, but I got that too Ik weet alleen de titel niet. Ik heb hem wel zelf uitgekozen. Uh, je Just One Dance heet het. Oh ja, ik ben helemaal fijn. Ik ben er, er gewoon bij, bij geweest uh, ooit. Ja, en weet je dat ze ook gaat optreden op 15 november, waarschijnlijk bij Richter Live in Haarlem? Oh, ja. heb helemaal niet. Ja, zij gaat uh, samen met onder andere van Dickhout. Um, uh, ja, wie komen er nog meer? Oh, wat erg. Uh, nou, er komen nog o, allemaal andere artiesten. Mee. Ik zal het zo meteen nog eventjes, uh, eventjes uh, bekijken op internet. Maar ik weet in ieder geval dus dat zij onder voorbehoud komt. Waarom onder voorbehoud? Als zij een buitenlands optreden heeft, dus een optreden in het buitenland, dan kan zij niet komen. Maar hmm. anders komt ze dus wel. En het leuke is dat uh, Richter Live dus nu niet in het patronaat wordt uh, gehouden, maar in de Philharmonie in Haarlem. Ja. En daar heb ik ondanks met Monique Richter een interview over gehouden. Want ze is namelijk heel erg bang dat mensen denken dat je in de Philharmonie moet zitten. Maar dat is helemaal niet zo, want het wordt in de foyer gehouden. Een ontzettend grote ja, soort van zaal. En er wordt een heel groot podium gebouwd. En dat is echt zo ontzettend gaaf. Dus het wordt veel groter dan in het patronaat. Het blijft wel intiem. Want je krijgt allemaal kleine zithoekjes en zo erbij. Je kunt er wat eten, wat drinken. Dus het wordt in die zin wat meer evenementachtig. Dus uh, ja, ze, ze was helemaal blij en enthousiast dat ze dus ja, naar de Philomenee gaat. Maar ze wilde dus benadrukken aan iedereen die een kaartje wil kopen voor het evenement: dat je dus niet hoeft te zitten. Oké. Okay. Dus dan, als wij erheen gaan, dan hoeven we niet te zitten. Is goed. Maandag 14 november. Richter dankjewel. live. Dankj Philharmonie. Ja, heel, heel fijn dat je dat gezegd hebt. Maar uh, we gaan rap door met, uh, met het onderdeel van het eerste uur. En dat is uh, dat we uh, hebben gesproken. Tenminste, ik heb gesproken met Koen van Oostrum. Hij, Oosterom moet ik zeggen. Uh, is boswachter bij het PWN. En ik had afgelopen vrijdag een tocht door de duin. En laten we maar eens even naar alles wat ik uh, met hem opgetekend heb, uh, naar luisteren. Het is uh, vrijdagmorgen. Ja, uh... Ik ben op pad met uh, een van de boswachters van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, dat is uh, Koen van Oostrom. Ja, en eigenlijk is uh, PWN uh, de beheerder uh, van dit uh, gebied. Uh, dat is leuk. Uh, Koen, uh, op deze vrijdagmorgen met een uh, beetje een blauwe lucht uh, erbij. Uh, wind uh, waait een beetje. We zitten in het uh, gebied wat toegang geeft uh, naar de Vicente, toch? Ja, dat is helemaal correct. Ja, ja we zijn in het duingebied Kraansvlak. En dat is sinds, euh, nou, ik geloof sinds 1977 in beheer bij het PWN, het waterleidingbedrijf. En daarvoor was het particulier bezit van de familie Andriesen uit Bloemendaal. En euh, het, het, het, het, het leuke daarvan is dat het Kraatsvlak Duingebied niet toegankelijk voor het publiek. En het is altijd zo gebleven vanaf 1977. Het was ooit bedoeld euh, toen het PWN in beheer kwam om hier ook water te gaan winnen. Maar dat is om reden mij niet helemaal bekend is dat nooit doorgegaan. Maar wat PWM wel heeft gedaan, heeft altijd de status van ontoegankelijkheid gehouden op het kraansvlak. En dat is dus uiteindelijk de reden geweest uh, waarom wij dus een project uh, konden gaan starten hier. Juist. Nou, die Wiesenter zijn we nog niet tegengekomen. wat we wel uh, hier uh, hebben, is een weg. En daar staan we tussen twee uh, ja, betonelementen in. Dat zijn Rijksmonumenten. Uh, het zijn nou de twee betonblokken, ja. Die vormen samen dus de walskurpersperren. Mooi Duits, nou ja mooi, het is een Duits woord uit de Duitse oorlogsjaren. En de, de, de sperre, om het maar even af te korten, is samen met een andere sperre in het duingebied van IJmuiden, dus hier eigenlijk vlakbij, dat zijn de laatste twee overgebleven uh, sperres uit de Atlantikwal uit de oorlogsjaren. En omdat het de laatste twee overgebleven zijn, zijn ze allebei uh, onlangs tot uh, monument of Rijksmonument verklaard. Wat deden die dingen in het, uh, in het verleden, tijdens de Duitse oorlog? Nou, of deze het ooit gedaan hebben, weet het niet, maar dat is niet belangrijk. Maar ze waren uh, gebouwd om de geallieerde opmars, die de Duitsers natuurlijk al lang van tevoren zagen aankomen, om die te kunnen tegenhouden hier. Nou, in deze tijd, 2010, is het natuurlijk kwatsch, want één uh, raket heeft het hele zootje natuurlijk, uh, verpulverd. Maar in die jaren had je gewoon nog de conventionele wapens, zoals tanks en zo. En dan, nou, als je de, de omvang van die betonblokken ziet, dan hadden ze nog wel een beste kluif aan. He? Dus door middel van een tandwiel met kabel, heel eenvoudig, en uiteraard het tegengewicht wat in de grond zit... Want wat boven de grond staat is de helft. In de grond zit eens een keer de andere helft. En zuiver door de, of, uh, enkel door, door, door de hefboomwerking kon je eenvoudig die blokken laten zakken. En zodoende deze hele belangrijke strategische weg toen in die tijd kon je blokkeren. Ja, de strategische weg die uh, liep vanaf uh, zeg maar de kust. Ja dat is leuk, er zitten wat haartjes aan de microfoon. Maar die strategische weg hè, waar jij het nu over hebt, die loopt uh, dan vanaf de kust. Door ook nog wat, wat projecten is er, ook natuurherstelprojecten, is er van die weg waar we nu staan niet zoveel meer over. Maar die weg die liep in principe van de kust naar Kraantjelek. Ja, dat is correct Jaap. Hij liep vanaf de boulevard. Dus ja, de, vanaf de, de, de strandaanlanding uh, vormde die weg een verbinding vanaf, vanaf de kust naar uiteindelijk uh, Kraantjelek. In, in, El, in de, bij Elshout. Helemaal duidelijk. Uh, we gaan weer een uh, stukje verder. Dankjewel. Dat is goed Jaap. Mary had a little bit. Vorig jaar stonden ze in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Maar toen wisten ze het niet te brengen. 1 EP hebben ze uitgebracht. Dit was Birds of a Feather... Ik zei al, we hadden dus een gesprek, tenminste ik had een gesprek met Koen van Oostrum, boswachter van PWN, En we waren gisteren, vrijdag moet ik eigenlijk zeggen, in het gebied, het kraansvlak, waar bijna dus geen hond mag komen. Letterlijk geen hond mag komen. En dat had alles te maken met, ja, wat speelt zich allemaal af in die duinen? Nou, de, het eerste stuk waren we bij de walssperre uh, gebied, uh, gebied. Dat zijn twee van die betonblokken om uh, min of meer... De geallieerden tegen te houden, tenminste de Duitsers dachten op die manier de geallieerden tegen te houden. Maar het, de tocht ging natuurlijk ook op een gegeven moment verder. We zijn nu op een plek aangekomen en we horen ook een beetje in de verte het razen van het circuitpark Zandvoort. In de verte ook de vliegtuigen die aanlanden op Schiphol. Maar we hebben natuurlijk ook hier het puinpad van de familie Andriessen waar je net al over sprak. Tenminste, nog, ik weet het niet zeker, maar... Uh, het was het voormalige gebied van uh, de familie Andriessen, uh, het puinpad, dat werd ergens voor gebruikt geloof ik? Ja, dat, is, uh, dat klopt ja. Maar het was inderdaad, zoals je zegt, het was vroeger het bezit van de familie Andriessen. Nou, de Andriessen zelf die is al een aantal jaren al, uh, overleden. En uh, ja, de puinpaden waar we nu overheen rijden, op zoek naar de Vicente, die zijn destijds door uh, deze familie in het gebied aangelegd. Het uh, ja, duingebied Kraasvlak was hun bezit 365 hectare groot. En dat was gewoon een achtertuin waar ze natuurlijk het liefst gingen jagen. En om het een beetje te kunnen doorkruisen, uh, ook met paard en wagen, wat hij wel deed. Had hij op een gegeven moment gewoon een aantal paarden, of een aantal sporen, zeg maar, had hij gewoon verhard met puin. En dat puin vind je nog steeds terug hier in het gebied. Is voor ons alweer uh, handig ook, want ja, op zoek naar de Wiescenten, of om andere zaken, gebruiken wij deze paarden nog steeds. Um, natuurlijk, onderweg zijn wij al de koningspaarden uh, tegengekomen. Uh, waarvoor dienen die? De Koningpaardiaap uh, zijn verleden jaar uh, toegevoegd aan de, aan de kudde Wiescenten. En dat hebben we gedaan om toch te kunnen leren hoe deze twee diersoorten met elkaar omgaan als het ware. Dus zoals het netjes heet, de interactie tussen deze twee diergroepen. Uh, en heeft dat toch iets opgeleverd? Ja, ja. Uh, het blijkt dus dat de wiesenten uh, eenvoudig zeg maar de baas zijn. Dat betekent dat als de koningpaarden in de buurt van de wiesenten zijn en de wiesenten maken aanstalten om naar die paard toe te gaan... Dan zie je altijd zien dat de paarden altijd zullen wijken voor de wiesenten. Nou is het wel zo dat de wiesenten zijn natuurlijk groter in aantal, 14 stuks. En de paarden, hoewel ze net een aantal velen hebben gehad, zijn er met z'n tienen. Maar goed, de paarden zijn ondergeschikt aan de wiesenten. Ze mixen ook niet die kuddes. Ze komen wel bij elkaar in de buurt, maar ze lopen dus niet door elkaar heen. Uh, waar we nu staan, uh, ik zei het al, we, we kijken een beetje uit op de watertoren van Overveen. Aan de rechterkant zien we de spoorlijn tussen Overveen en Zandvoort. En voor ons uit uh, zien we de, de toren van de Waterpolder uh, staan. En achter ons uh, zit Zandvoort Noord. We noemen dit de Pyreneeën van het Kraansvlak. Ja, inderdaad. Uh, deze twee uh, duintoppen. Voor ons uit, Noordwaarts, is er nog eentje is net iets lager dan de Zuidelijke. Die is volgens mij een meter een anderhalf hoger. En uh, vanaf deze twee toppen, zoals we ze zelf hebben kunnen waarnemen, kun je ontzettend ver kijken. mits het natuurlijk helder weer is. En uh, ja, hebben we hebben een beetje symbolisch deze twee duintoppen tot uh, Pyreneeën van de Kraanslak benoemd. Uh, ja, te zien is ook bijvoorbeeld de windmolens op zee. Uh, de Noordzee is te zien. Je kan ook nog zelfs een uh, stuk van het circuitpark Zandvoort zelf uh, zien. Uh, aan de andere kant natuurlijk uh, de golfbaan en uh, een stuk van uh, Bentveld. Uh, ja, uh, wat, wat, wat groeide hier? Uh, ik had iets uh, begrepen, er ja, was iets uh, waarvoor je met uh, keelpijn uh, behandeld kunt uh, worden. Ja inderdaad, toen we naar boven liepen, ja, kwam ik even op een uh, vrij kaal plekje, kwam ik een, een bepaald kruid tegen, wat hier groeit. En dat heb ik even voor je geplukt laten ruiken. Dat je ja, dat is, ruikt heel bekend, maar je kon het even niet thuisbrengen. Vandaar dat ik toen tegen je zei, wat kreeg je toen vroeger van je moeder als je pijn in je keel had? En dat was thymsiroop. en Hier groeit dus wilde tijm en dat kun je ook heel goed ruiken. Goed, nou we gaan weer verder. Kijken, inderdaad, wat je net al zei. Op zoek naar de Vicenten. Now that you're right here, let me whisper in your ear. Now that you're listening, let me tell you how I feel. I've been trying to formulate the perfect words, the perfect way I can't hold it back no more. I gotta let you know today. I love you what more can I say Simple, so simple Can I say What more can I say Now that you're listening Let me tell you what I need Now that you're holding me Let me show you what I mean I've been trying to analyze Just What it is I feel inside my heart And I realize it don't have to be so hard cause Simple, so can simple Can I, I say you. what more Can I say Simple, so. Now you know how I feel Tell me what are you gonna do Now that I've said the words Tell me what do you have to lose I know that you feel it too I can see it when I look into your eyes You're scared but you don't have to be It's alright Cause it's simple It's so simple I love you Ja, Irie was dat. Met uh, simpel, zo simpel kan alles zijn in het leven, zeg ik altijd maar. Eindstand tussen uh, Excelsior en Ajax 2-2. Ajax stond, stond met 2-0 achter, maar uiteindelijk wisten ze dan toch nog 2-2 te maken. Maar geloof zelfs ook nog met een man minder. Dus dat uh, was uh, de wedstrijd in de notendop. Weer terug naar het duin. Op zoek naar uh, de Vicente uh, komen we uit op een wat ja, eigenlijk idyllische plekje, zoals Koen uh, van Oostrom dat uh, omschrijft. Uh, ja, als je dan, dan een beetje het geluid van het circuit uh, wegdenkt. Voor het eerst dat ik een beetje ook snap wat de natuurliefhebber eigenlijk dan echt wil. Dus in dat opzicht, uh, uh, uh, horen we het. Ja, je hoort het een klein beetje op de achtergrond. Uh, maar Koen, uh, dit is een plek, idyllisch zeg je, uh, bij een meertje... Uh het is eigenlijk het uitzichtpunt voor de Wiesenten. is correct, Jaap. Vroeger, Ja, Vroeger, dat meer bestaat ook al veel langer dan het uitzichtpunt voor de Wiesenten. Maar sinds we in 2007 zijn begonnen met Wiesenten, hebben we het ook voor het publiek... Uh, ...wat meer toegang gemaakt, aan de rand weliswaar. We hebben een soort enclave gemaakt naar het meer toe. We hebben hier een soort, uh, ja, zoals het heet, een façade van, van uh, houten palen... ...waar mensen achter kunnen staan en dan kunnen ze over die paalkoppen heen kijken... ...over het meer naar de andere kant, aan de westkant. En daar heb je dan het strandje. En op dat strandje kun je dan uh, met name zomers uh, de mazzel hebben. Dat je dus de kudewies in het niet tegenkomt die je kunt zien uit de vetten. Uh, dat meer, dat ligt er natuurlijk al een lange tijd. Uh, weet je daar nog iets over? Nou, het enige Jaap uh, dat ik weet is dat het meer gegraven is. Het is dus niet een van nature ontstaan duim meer. Dat zijn trouwens alle meren bij ons in het Nationaal Park niet. allemaal gegraven. Het is dus ook deze. En deze draagt de naam, het meertje van Burdet. En Budet is dan weer iets uit de historie. Dat was een, een tijdsgroot van Jack P. Thijssen, ook een bioloog. En naar hem is dat meertje vernoemd. Ja. Uh, hoe heet dit uh, gebied waar we dan staan? Want het dit heet nog steeds Kraansvlak? Dit is nog steeds Kraansvlak, ja. Ja, want het uh, grenst uh, nu een beetje aan het uh, gebied Middenduin, wat, uh, wat naast ons uh, ligt. Uh, dit is dus, de, uh, waar we nu staan, is wel toegankelijk voor het uh, publiek. Ja, waar we nu staan is sinds 2007. Wat ik net al vertelde, hebben we dit speciaal dus ingericht voor de... Voor de nou, voor, de, voor de kijkers, uh, voor de Wiecenten ja. Uh, ja. nou ja, het is uh, wat we ook net hebben gezien: uh, Prunus. Uh, dat, dat zagen we net uh, bij het verlaten van uh, de Pyreneeën van het kraansvlak. Uh, daar, daar, daar stond wat. Uh, hoe zit het daarmee met die Prunus? Nou, dat is natuurlijk een. Uh, ja, de Prunus is in principe natuurlijk een enorm probleem. We zijn het wel aan het bestrijden en het kraansvlak Duingebied, waar is dus nu de Wiescenter lopen, is in de jaren hiervoor, voordat de Wiescenter kwamen, in 2007, is toen uh, heel fel bestreden door de, de prunusjager in de vorm van de man Kees Piel. En Kees is uh, al jaren, was hij dus illegaal uh, bezig om overal punissen weg te hakken en te zagen. En hij is ook, de verschillende malen is hij aangehouden, is hij ook uh, beboet zeg maar, maar hij is wel voor elkaar gekregen. Dat hij dus uiteindelijk erkenning heeft gehad. En hij zelfs van ons, van PWN, een, uh, een doorlopende vergunning gekregen om in zijn eentje prunus te bestrijden. Weliswaar niet meer in het gebied, want dat mag natuurlijk niet in zijn eentje. Maar wel uh, aan de andere kant aan de, in het Kern-Duingebied. Ja. Uh, wat, wat, wat veroorzaakt die prunus? Nou, wat hij veroorzaakt, het is ten uh, eerste een exoot. Hij heet ook de Amerikaanse vogelkers, de prunus uh, serotina. De Nederlandse variant is de prunus padus, die is onschuldig zeg maar. Maar de serotina variëteit die kan ontzettend woekeren. Die, die uh, kan explosief ergens uh, in een paar jaar tijd een heel stuk duingebied gewoon overwoekeren. Ja, dat gaat ook ten koste van je originele duinbegroeiing, Dus vandaar dat we de prunus uh, met hand en tand bestrijden. En in dat gebied waar de wisenten lopen, uh, vreten die uh, toevallig een prunus op? Nou, wat, we, wat ik net onderweg kon zien, dat uh, de jonge scheuten van een uh, van een prunus die bijvoorbeeld door keizerpaarden afgezaagd is, die worden wel aangevreten. Dus we hebben er goede hoop op dat uh, zowel de vicente als de koningpaard die er ook lopen, dat die af en toe de prunus ook meenemen. Oké. Okay for the both of us. Van de, de Sparks, kon herinneren, was er altijd die onbewegelijke toetsenist. Die man die stond altijd strak voor zich uit te kijken. En uh, die andere, dat was, uh, ja, dat was de gangmaker eigenlijk van de band uh, Dirt. Uh, dan moet ik even goed kijken, want ik moet het altijd van, van het lijstje aflezen. This town ain't big enough for the both of us. Oké okay dan. Ja, ja, nou ja, en als we het over uh, town hebben, dan uh, ga ik eventjes door naar uh, Haarlem, want Haarlem gaat natuurlijk weer het uh, topsport gala Kermerland organiseren. En uh, dit jaar is uh, hockeyclub Bloemendaal als sportploeg van het jaar uh, zeg maar uh, genomineerd in uh, ja in die uh, categorie. Uh, er zijn diverse categorieën: sportman en sportvrouw, sporttalent, sportploeg, sportevenement, sportspecial en vrijwilliger van het jaar. En al deze categorieën staan ook nog uh, bekeken en beschreven op. WB www.topsportkennemerland.nl uh, Nou, er zijn steeds bij elke groep zeg maar vijf genomineerden en iedereen kan dus uh, ja zijn of haar stem uitbrengen. Nou, waar kan dat? Dat kan natuurlijk, dus op de website: dat is www.topsportkennemerland.nl En uh, je kunt dan je Stem uitbrengen op die vijf verschillende categorieën. Bijvoorbeeld bij de Sportman van het jaar staat genomineerd Henk Grol, Simon Kuipers, Dex Elmond, Ruud Bos en Ilko van der Geest. Kijken we naar Sporttalent. Dan zien we Jacco Arends, Tim Halderman, Roos de Jong, Kim Polling en Rafael Zuurbier. Bij Sportvrouw van het jaar zijn genomineerd Harina Beruba. Kitty Bravik, Femke van der Meij, Femke Roos en Chrisje de Vries. En bij sportploeg uh, APPM Junioren Rabbits... H.C. Bloemendaal, die ik net opnoemde, Kennemieu, Sparks Haarlem en S.V. Pax. En bij het sportevenement zijn genomineerd BDO Schaaktoernooi, Europa Cup Softball, Haarlemse Hongbalweek, de Haarlemse Korfbalweek en het Zandvoortse Circuitrun. Dus ja, wat lokaal betreft, u kunt stemmen natuurlijk op Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal, maakt niet uit. In ieder geval, kijk voor meer informatie op www.topsportkennemeland.nl. Ja, en dan gaan we nog even kijken wat de tussenstanden van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. PSV Feyenoord, de topper vandaag, die uh, is uh, nog 0-0, al kan het ook anders. En FC Twente tegen De Haag, 0-0. AZ Willem 2, nog een tussenstand van 0-0. tegen -0. Je had het net over de Sparks, vind ik wel leuk. Dat is ook een sportploeg uit Hanem en die er zo yeah. heet. Ja, yeah. uh, we gaan weer terug naar het Duin, daar uh, waar ik uh, afgelopen vrijdag was. Samen met uh, Koen van Oosten, de boswachter van... Uh, van het PWN. Volgens mij uh, zit ik... Ja, nee, ik uh, zit goed hoor. Ja, Want ik okay. moet, even, moet, moet, moet inderdaad dit deeltje hebben. Uh, en we gaan uh, gewoon vrolijk verder... waar we gestopt waren. We hadden net het idyllische plekje... min of meer uh, gehad... daar in het duin. En nu zitten we op een ander plekje. Dit uh, is dan uh, even heel speciaal... Uh... Dan kom je het gebied bij de Bokkerdorens binnen. Wij uh, waren vanmorgen uh, op het moment dat we praten. Uh, zijn we nu inmiddels in de middag aan, aanbeland. Uh, komen we weer terug op de weg naar de en We gaan er weer in. En dan ineens is het wel raak uh, met die Wiesenten. Inderdaad, ja. Maar dat is wat ik vanmorgen zei. Je kunt, uh, de Wiesenten kun je op een gegeven moment vinden. En je kunt je dan, uh, wij spreken voor 10 minuten omdraaien. en dan zijn ze verdwenen. en dan kun je de heel lang gaan zoeken. Ze zijn wat dat betreft heel onvoorspelbaar. Maar uh, zoals je ziet. We hebben ze gevonden. Of zij hebben ons gevonden. Het, hoe je het ziet. Nou ja, het uh, uh, verhaal. Wat was ook weer de reden waarom uh, de uh, PWN dat uh, gedaan heeft om centen hier uit te zetten? Nou, dat, als ik dat hele verhaal moet gaan vertellen, Jaap, in dit interview, dan kom ik te kort. Maar ik hou het even kort. Uh, we zijn vanaf 2003 in PWN uh, geënthousiasmeerd door een uh, aantal mensen van de Stichting Bosbeheer. Met het verzoek om in Duingebied Kraansvlak wat ontoegankelijk is voor het publiek en nu nog steeds om daar een recent pilot en een project te beginnen voor eerstkomende vijf jaar en daarvan zijn er dus nu drie om we zitten nu in het derde jaar uh, weet je al iets over die resultaten? Uh, er zijn in al die tijd dat ze hier zijn, ruim drie jaar inderdaad zijn ze begeleid door studenten meerdere studenten, in meerdere tijden van het jaar, daar zijn rapporten over verschenen er zijn presentaties over gegeven uh, ja, dat kan ik allemaal toelichten, maar daar hebben we te weinig tijd voor. Uh, de resultaten uh, die we nu hebben met de Wiesenten, dat, uh, ze zijn dus uh, lang niet uh, zo, uh, hoe zou ik het zeggen, het zijn niet die, die, die woeste wilde beesten die wij voorheen in gedacht hadden. Uh, ze zijn behoorlijk benaderbaar. Het enige uh, wat wel is, is, is ze zijn onvoorspelbaar. En daarvoor hebben we gewoon meer tijd nodig om te kijken of de Wiesent in de toekomst als grote grazer, kunnen uitzetten in grotere natuurgebieden in Nederland of elders in Europa. Dus uh, eigenlijk uh, zijn we, ja, we gaan, ik ga een beetje zo uit de wind staan, zodat het dan, uh, even wat, wat nou, we lopen wel eventjes uh, richting de auto maar weer. Uh, dit, dit is dus uh, ja uh, bijzonder. We lopen dus, nou ja, we in in dit geval loopt het uh, waterleidingbedrijf eigenlijk dan een beetje voorop als het gaat om het uh, pilotproject. Ja, als we het gaan vergelijken met uh, andere organisaties die Wiescenten houden. Uh, een mooi voorbeeld is uh, het Natuurpark Lelystad in IJzermeerpolder. Daar worden al jarenlang Wiescenten gehouden, een grotere keur, een stuk of dertig meen ik. Alleen ja, die zitten in een, een gehouden situatie waar ze dus ook bijgevoerd worden. Hier de Wiescenten bij ons in het kraanslak, die lopen, kun je voor Nederlandse begrippen zeggen, gewoon in het wild. Weliswaar is het natuurlijk het gebied uitgerasterd, dus een groot hek eromheen. Want wij willen niet dat uh, de Wiesenten weg weglopen, dat doen ze ook niet. Maar wat we vooral niet willen is dat mensen zonder begeleiding toch het gebied ingaan. Wat best een risico, risico kan zijn. Ja. Uh, jullie doen dat ook uh, onder begeleiding, dat uh, in, in, dit, in dit gebied waar we nu staan weer. Want dat is het is weer het gebied waar je niet mag komen als uh, publiek. Dat jullie dus onder begeleiding dit soort uh, nog wel eens excursies willen geven om juist op zoek te gaan naar de Wiesenten. Ja, dat klopt. We zijn daar uh, twee jaar geleden mee begonnen. Uh, in eerste instantie excursies naar het uh, uitzichtpunt, maar dan ben je nog eigenlijk buiten het gebied. En toen uh, later hebben we een, uh, een uh, koetsier gevonden die met paard en wagen en open wagen dus excursies doet uh, in het uh, Kraasvlakduingebied bij de Wiesenten. En de mensen kunnen dan vanaf de wagen kunnen ze dan de 1, de kudde spotten. Dankjewel. Yes, yes we know. We got it all backed up with the mum. About. Knowledge is money and money is time. Now you should know, believe it or go, because we are the science.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 Dan zit je op een gegeven moment aan de andere kant van de zeeweg. En dat voor ons zandwoord is dat de noordkant van de zeeweg. En dan kijk je uit op uh, nou ja, het industriegebied van, uh, van de Hoogovens. Uh, ja, Hoogovens zeg ik altijd maar, Koen. Uh, <laughs> maar dit is het uh, Kattendel. En uh, het gaat om het uh, Noordwest Natuurkern, wat, uh, wat in gang is gezet. En dat schijnt een, een, ja, een bijzonder plan te zijn. Ja, dat mag je wel zeggen Jaap. De Noordwest Natuurkern die is eigenlijk al gestart in 2002 toen we het beheer- en inrichtingsplan voor de eerstkomende tien jaar uh, ontworpen. En een van de highlights daarin is inderdaad de ontwikkeling, zoals gezegd, van de Noordwest Natuurkern. Ja, wat gaat dat in? Ik kreeg al, had iets begrepen, ooit bij Schorl hebben we bedacht om daar even een gat in de duinen te maken zodat het zeewater vrij spel krijgt. Zodat we een dynamisch kustbeheer krijgen. Nou ja, de kerf van Schorrel, waar jij het over hebt... die is inderdaad destijds uh, bedoeld om inderdaad de mogelijkheid te creëren... dat zeewater achter de eerste duinrij, de zeereep, naar binnen kan lopen bij hoogtijd. Ja. En hoe zit dat hier? Hier is dat niet zo, het is goed dat we het er even over hebben. Want bij heel veel mensen bestaat het beeld dat wij hier dus zomaar vijf van die kerven gaan maken. Maar dat is niet zo. We gaan wel graven in de zeereep, maar niet tot op het strandniveau. Dat betekent dat de sleuven, waar we het over hebben, vanuit het zuidwest... ...noordoost gericht uh, gaan worden met graven, dat die verlaagd worden met zo'n meter of zeven zeg maar. En het is dus niet de bedoeling dat het zeewater bij ons achter de zeeleven naar binnen gaat komen. En ja, dan dus zeg ik op mijn beurt uh, als burger, wat, uh, wat koop ik ervoor? Uh, wat koop je ervoor? Daar kopen. we Uiteindelijk hopen we daar een groot uh, uh, rustgebied voor terug te krijgen. De Noordleske Natuurkern, een grote uh, natuurkern waar dus alleen in gewandeld kan worden. Uh, daarbij vervalt ook op dit punt, uh, bij de Kattendel dus de strandrecreatie. Uh, maar daar hebben we een oplossing voor gevonden. De Katendel, de strandslag, wordt in zijn geheel verplaatst 400 meter zuidelijker richting Panassia. En dat is dan, dan de bedoeling dat uh, daar de mensen gewoon nog het strand kunnen bereiken? Uiteraard blijven de mensen de mogelijkheid geven om het uh, strand te bereiken zoals via Panassia. En het Katendel en helemaal in het zuiden de zee mee hoor, maar dan praat je over anderhalf kilometer verder. Uh, dan uh, kom ik hier ook als fietser regelmatig in, uh, in het duin. Uh, kan ik dat uh, gewoon nog blijven doen dan? Uiteraard. Het is wel zo dat we gaan wel een stuk fietspad ter hoogte van de Peperdel. Dat gaan we verwijderen. En ook een oud stuk betonweg uh, vanuit de oorlog oorlogontstammerd, die uh, gaat ook verdwijnen. Uh, nog even over... Uh, dus, uh, wat, je, wat je net uh, al aangaf hè, met het uh, sleuven van uh, zuidwest naar het noord. Uh, uh, ja, er is ook iets van een verstuivingsproject hergezien uh, hier in de buurt. Uh, vormt dat een onderdeel van, uh, van dat uh, verhaal van uh, ja, Parabolduin? Want daar had je het over. Dat klopt Jaap. Het, uh, de Noorderse Tuken is een, een groot onderdeel van de uh, reeksen van, van natuur- en die in de afgelopen decennia zijn uitgevoerd. En de Noorderlijks Natuurkunde is wel in die zin de grootste van allemaal. En die is, erop, die, is, die is ervoor bedoeld om dus de duinen die achter de zeeleep liggen, om die als het ware weer aan de wandel te krijgen. Dus het heet met het duurwoord het dynamiseren van je duin. En daar uh, speelt dan ook die sleuven misschien dan een rol in, uh, in dat opzicht? Ja, dat klopt. Want die sleuven dat zijn eigenlijk de grote zandtoevoeren vanuit het strand of vanaf, vanuit de zee, vanaf het strand duin in of duin door eigenlijk. Naar de achterliggende, zoals je die in de verte kunt zien, de achterliggende paraboolduinen. En die worden aan, de, aan deze kant, aan de westkant, worden zo kaal geschraapt als het ware. Waardoor ze als het ware weer kunnen gaan lopen. Want het zand komt dan in beweging, gaat verstijven. En dat is iets wat we dus uh, op het oog hebben. Helemaal duidelijk. Nog steeds even op, uh, op zo'n uh, zo heuveltje uh, nabij de katedel, strand of slag Kattendel. wat straks uh, in de toekomst en nabij de toekomst 400 meter naar het zuiden gaat. Nou, daar heeft Koen het een en ander over verteld, um, over het, uh, de sleuven die, uh, die er komen om zand uh, voor het uh, parabolduin uh, te, van te voorzien. Een deel van die duinen waar we nu op uitkijken, zijn nu nog groen, maar die worden daar straks wat afgeschraamd. Maar wat ik nu ook zie in de verte... Een kudde Shetland ponies met één wit paardje, dat is een koningpaardje die erin uh, zit. Uh, ja, Koen, uh, bijzonder hè, want aan de andere kant uh, van de zeeweg uh, zitten twee uh, Shetland paarden die uh, bij de koningpaarden zitten. Shetland paarden, nee, ja. <laughs> Shetland pony. Ja, ja, goed, ja. ja, dat is inderdaad, uh, nou, ja, op zich uh, zou je zeggen, hé, wat doet het ene paard bij die ponies, want die hoort bij zijn eigen soorten, als dat ware. Maar goed, dat is dus een, een exemplaar waardoor de koninkpaardenkudde destijds uh, ja, maar toch wel verstoot is. En het uh, dier heeft toch weer uh, onderdak gevonden bij de Shetlandponykudde. Heel grappig. En wat nog grappiger is, er zijn uh, twee Shetlandpony's destijds hier uit deze kudde van Shetlanders verstoten. En die hebben andersom weer onderdak gevonden bij de koninkpaardenkudde. Heel erg bijzonder. Maar deze paarden uh, dienen ook een ander doel hier in uh, de Kennenbeduin. Wij zijn in 2005 van PWN zijn we begonnen in de Kennebeduinen en de Terreinen van Natuurmonumenten, onze partner in het Nationaal Park. Zijn we hebben de handen heen geslagen en hebben gezegd wij gaan de duinen grootschalig begrazen. Want de duinen die groeiden de laatste tientallen jaren enorm dicht. Dat heeft een aantal oorzaken gehad. De eerste oorzaak was dus toch wel het wegvallen van het konijn, ons allemaal wel bekend, door twee, door twee grote ziektes, de mixomatose wel bekend bij vele mensen. En de andere ziekte begin jaren negentig, was de VHS. En die staat voor Viraal Hemorhagisch Syndroom. Nou, dat is allemaal een wetenschappelijke term die je wel onthouden hebt, maar waar het mee te maken heeft. Ja, het heeft te maken met zenuwbanen en uh, ja, helemaal hagisch dat uh, gaat over bloed, maar verder weet ik het niet. Maar goed, het konijn is dus, uh, nou ja, zeg maar bijna uh, uitgestorven. Hoewel ik kan melden dat de laatste anderhalf jaar uh, de geluiden van deskundigen de laten weten dat het konijn een aantal is stijgend is. En dat komt ook mede doordat wij dus de laatste uh, vijf, zes jaar uh, aan het begrazen zijn met grote grazen Zoals koningpaarden, shet en niet te vergeten natuurlijk de Schotse hooglanderkoeien. Ja. En de wiesenten, spelen die er ook nog een rol in? De Wiesenten zijn wel grote grazen in die zin, maar ze spelen nog geen grote rol in het begrazen. Ja. Uh, begrazen is dus uh, belangrijk om ervoor te zorgen dat uh, je duin uh, in ieder geval niet vergrast. Is dat het, uh, verhaal? Of, of, of is het meer het overwoekeren? Ja, beide. Het is inderdaad nou, het, het, het, het, het dichtgroeien, wat mensen ook wel zeggen: verstruiking. Uh, maar het dichtgroeien met, met uh, ja, hele uh, sterke soorten zoals duindoorn, kruipwillig, helm. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, ja, onder andere de vogelkers, maar dat is even iets anders verhaal. Maar het duinlandschap aan zich, dat, uh, ja, dat is zo ver dichtgegroeid dat het echt open gemaakt moet worden. En dat doen we middels begrazing. Dus dat gebeurt op een dierlijke manier. Een hele natuurlijke manier ook. Maar wij grijpen zelf ook in, onder andere met de natuurherstelprojecten waar we het er straks over gehad hebben. Nou ja, je hebt er al één genoemd, dat is het natuur, uh, noord, nee, de wat is het? Noordwest Natuurkern, zo was het. Ik wou bijna je microfoon pakken, ja, maar je hebt gelijk de Noordwest Natuurkern, onhaalbaar. Ja. Is er nog, uh, nog hier in dit gebied nog een natuurherstelproject of zijn eigenlijk de grote natuurherstelprojecten al een beetje geweest? Nou, de, de inrichting van de Noordwest Natuurkern is voorlopig wel een van de... Nou nee, niet eens de laatste, want er gaat er nog eentje komen. Dat is het project Bokkendorens. Waar wij vanmorgen dus het Wiesent gebied zijn ingegaan, heb ik verteld dat Meneesje Walenkamp dus gesloten is. En dat gebied wordt in de toekomst ingericht ook in het kader van het Eurostel. Duidelijk, dankjewel. Graag gedaan, ja. Tot zover het gesprek wat ik had met Koen van Oostrom, de boswachter van PWN in het gebied van het Nationaal Park Zuid-Kennemland. Nou, we hebben het in een uur gered en het was ook vrij duidelijk. We weten nu waarom de Wiesenten er zijn, wat ze doen en uh, ja, hoe ze in de toekomst uh, ja, waarschijnlijk nog verder zullen grazen als uh, grootgrazers in het, uh, in het landschap. Ja, toch? Ja. Jij had nog uh, iets? Of, uh, nee. of eigenlijk gaan helemaal niks. Nou, nee, ja, dan gaan we ik, gewoon. Ik wou fijn... eigenlijk afsluiten. Naar het gaan we natuurlijk uur, gaan we voor... het uur uh, afsluiten, toch? Prima. Ja. Nou, het eerste uur zit er alweer op. Dus ik zou zeggen, we gaan door naar het tweede uur, maar nu eerst muziek en het nieuws. Ja, muziek uh, dat, uh, dateert alweer van. Uh, nou, eens even kijken, 28 jaar terug. Moet ik dat is ik al helemaal. Uh, maar ik was wel, toen als 15-jarig jochie, was ik al verkocht uh, met dit uh, nummer. Uh, en het is. Ja, zou ik hem eigenlijk ook in, uh, in de categorie Songwriters uh, moeten stoppen. Ik denk het wel. Joe Jackson en Real Man. Take your mind back. I don't know when. Sometime when it always seems to be just us and them. Girls that walk in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 Gaze are macho, can't you see the leather shine?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 Dat zegt bestuursvoorzitter Sondag van de Van Gansenwinkelgroep in het tijdschrift P+. Het bedrijf zamelt afval in en haalt er grondstoffen en energie uit. Volgens Sondag bestaat de helft van het Nederlandse plastic afval uit verschillende soorten kunststoffen... waardoor er bijna niets meer van te maken is. Het plastic belandt daardoor in Duitse afvalovens waar het wordt verbrand. Sondag pleit voor een chip in plastic verpakkingen. Een afscheidingsinstallatie kan dan met lasertechnologie of röntgen... het bruikbare plastic uit het afval pikken, zodat het kan worden hergebruikt. Premier Mark Rutte spreekt vandaag in de Tweede Kamer de, re de regeringsverklaring uit van zijn kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. In die verklaring kondigt het kabinet aan wat het de komende jaren wil gaan doen. Daarna volgt een debat met de Kamer. Daarin wordt vandaag onder meer gesproken over de dubbele nationaliteit van CDA-staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. Bij KPN is een einde gekomen aan de omzetdaling. De omzet was in het afgelopen kwartaal 3,4 miljard euro. Dat is ruim een procent meer dan vorig jaar. De netto-winst steeg met bijna 3 procent. In de vorige kwartalen liep de omzet terug onder invloed van de economische crisis. KPN hield de winst op peil door banen te schrappen. De gemeenteraad van een Zuid-Italiaanse badplaats heeft ingestemd met een verbod op het dragen van minirokjes. Gisteren demonstreerden nog tientallen vrouwen tegen het voorstel bij het stadhuis van Castellamara di Stabia. De gemeente wil inwoners fatsoensnormen bijbrengen door een voorstel.